Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drie mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van 4 en 3 jaar... voor de aanslag op het gebouw van Weekblad Panorama vorig jaar juni. Een 42-jarige man krijgt met 4 jaar de zwaarste straf. Hij was niet aanwezig bij de aanval met een antitankwapen... maar had volgens de rechter wel een leidende rol. De andere verdachten worden gezien als de uitvoerders. De drie mannen moeten ook een schadevergoeding van ruim 8500 euro betalen. Het is niet duidelijk geworden waarom ze het gebouw hebben beschoten. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het basisonderwijs zijn vastgelopen, melden bronnen aan de NOS. Vakbonden en werkgevers hadden voor de zomer een akkoord willen sluiten over de arbeidsvoorwaarden, maar dat lijkt niet te lukken. De bonden willen onder meer een loonsverhoging voor ondersteunend personeel. In Tunis, de hoofdstad van Tunesië, zijn twee bomaanslagen gepleegd. In de binnenstad blies een zelfmoordterrorist zich vlakbij een politieauto op, waardoor één agent omkwam. Ook zijn er zeker vier gewonden. Later was er nog een aanslag bij een politiebureau, waarbij zeker vier gewonden vielen. Het is onduidelijk wie erachter zit. De laatste grote aanslag in Tunesië was in 2015 en sindsdien was het relatief rustig. Frank Masmeijer is in België in hoger beroep veroordeeld tot 9 jaar cel. Volgens het Belgische Hof van Beroep was de Nederlander betrokken... bij het ophalen van 467 kilo drugs uit de haven van Antwerpen in 2014. De drugs zaten verstopt in een lading bananen. De voormalige televisiepresentator was eerder door de rechtbank veroordeeld tot 8 jaar cel. Masmeijer heeft lang volgehouden onschuldig te zijn, maar vorig jaar bekende hij alsnog. Het weer. Vanmiddag meer ruimte voor de zon. In het uiterste noorden en op de Wadden wel wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 26 graden. Morgen overal meer zon en iets warmer met 21 tot 27 graden. In het weekend wordt het weer tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Acht van de ANWB. Door een brand bij Europaplein in Amsterdam op de A10 richting Knopende Nieuwe Meer tussen Afrit Watergaasmeer en Amsterdam Buitenveld dat 4 kilometer vielen, de Afrit is dicht en verkeer kan keren bij Afrit Amsterdam Oud-Zuid Afrit 8. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zand, Zand, Zandvoort, A Z een zomerhit. A A C F M. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu de muziek boulevard. Het wordt sei en stijl. There's a breeze Tell me how we fail to understand It's all about the money Dus pak je radio, Ben naar het en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zie je 24 uur per dag. hete de zomer.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 Fem, zon, zee, zandvoort en zomer